Dit is Jeroen Jacques met het NOS journaal Nog dit jaar kan er een vaccin klaar zijn tegen het Zika-virus. In augustus moet er al getest kunnen worden op mensen, zegt een Canadese wetenschapper die werkt aan het vaccin. Normaal gesproken volgt daarna een jarenlange testperiode voordat de toezichthouders een vaccin goedkeuren. Maar er zou besloten kunnen worden dat er sprake is van een noodsituatie. En dan mag het vaccin tegen Zika al eerder worden gebruikt. De informatieavond in Luttelgeest in Flevoland over de mogelijke komst van een tweede asielzoekerscentrum is rustig verlopen. Tijdens de bijeenkomst waren journalisten niet welkom. De burgemeester zei dat soortgelijke avonden in andere gemeenten uit de hand zijn gelopen, mede door de aanwezigheid van journalisten. De hoofdredacteur van Omroep Flevoland overweegt om aangifte te doen. Het hoofdmaar ministerie doet opnieuw onderzoek naar een aangerandingszaak in Almere... waarvoor twee bewoners van een asielzoekerscentrum waren gedagvaard. De twee zouden vorig jaar met nog twee andere asielzoekers vier vrouwen hebben aangerand. In eerste instantie wilden alleen twee vrouwen aangifte doen. Nu ook een derde vrouw zich heeft gemeld, wil het OM nieuw onderzoek doen. Op satellietbeelden van Burundi zijn aan de rand van de stad Bujumbura vijf mogelijke massagraven te zien. Volgens Amnesty International liggen in de graven tientallen burgers die in december zijn doodgeschoten door veiligheidstroepen. De plaatsen komen volgens Amnesty overeen met verklaringen van ooggetuigen over de massagraven. Bij het geweld in Burundi kwamen begin december 87 mensen om het leven. In Australië is een vrouw bevallen van een vijfling. De vrouw van 26 uit Perth beviel in de 30ste week van een zoon en vier dochters. De kinderen waren voor hun geboorte alweer beroemd door een blog op internet van hun moeder. De kans op een natuurlijke vijfling is 1 op de 60 miljoen. Sinds 1980 is dat in Australië maar twee keer voorgekomen. Het weer het is bewolkt met vooral in het noorden regen of motregen Langs de kust kans op zware windstoten. Later vandaag gaat het op meer plaatsen regenen en het wordt 9 tot 11 graden.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 Op de A4 Amsterdam-Rotterdam staat tussen Roelovarendsveen en Zoete rijndijk 4 kilometer file. De weg is daar weer vrij. Een ongeluk op de A9 Alkmaar-Amstelveen zorgt voor 3 kilometer bij knopend Rotterpolderplein. Twee rijstroken zijn dicht. Dagelijkse file op de A9 richting Amstelveen tussen afrit Haarlem-Zuid en knopend Badhoeverdorp 4 kilometer. De A10 ring zuid richting Den Haag tussen Nieuwe Dam en Amstel Businesspark 5 kilometer file. 20 minuten vertraging door een ongeluk. De afrit is dicht en drie rijstroken.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. As I walk down the street, seems everyone I meet, gives me a friendly hello. I'm gonna do this, Terug bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam. U luisterde naar Duke Ellington en Louis Armstrong van hun uh, uh, reuniealbum, eigenlijk in... Uh, uh, opgenomen in, wat was het, in 1958, geloof ik. Mood Indigo. Mood Indigo, een nummer wat geschreven is door Duke Ellington samen met Barney Bickert. Barney Bickert, de kleurinettist uh, van dat moment. En daar gaat deze uitzending over. Jazz en de clarinetisten. Arnie Bickert ging daarna verder met Louis Armstrong. En hij heeft met Louis Armstrong ook uh, een aantal uh, hele succesvolle jaren gehad. En u gaat luisteren naar een nummer uh, wat live is uit 1951. De uh, Symphony Hall uh, is het opgenomen. U hoort eerst Louis Armstrong, de muzici introduceren. En daarna gaat u luisteren naar het nummer Black and Blue Big Sid cabinet at the drums Barney Bigard clarinet Oval Shaw on the bass And, uh, yours truly, Sashmol, Jugger. Thank you very much, folks. Look, we're gonna beat out one of them good old good recordings for you this time. And the title, Black and Blue. That was that... I do The piece of Light blue mm, I'm white Inside That don't Help my kids Cause I Can't What is in my face was poison so so so so so so so so so so so so so so so so so To be so black and blue Louis Armstrong samen met onder andere Barney Bickert. Het nummer van Louis Armstrong en Duke Ellington dat ik net draaide, Moet Indico, komt niet uit 1958, het komt uit 1961. En toen hebben ze hun eerste album samen opgenomen, dat heet ook Together for the First Time. Dat is later verschenen als een CD, uh, met samen als een dubbel uh, uit, uitvoering van twee LP's op CD en dat, uh, dat heet dan The Great Reunion. Tot even voor de feitjes. Ik ga verder met uh, opnieuw Duke Ellington... want na het vertrek van Barney Bickert is hij verder gegaan... met een uh, andere grote clarinetist. En dat is Russell Procope. En u gaat luisteren naar een nummer van uh, Duke Ellington samen. En dat heet Indian Summer. Prokoop, op dit nummer geen klarinet, uh, maar Altsaks. Um, we gaan verder met een, uh, met een andere klarinetist, Artie Shaw. Het leuke van het uh, maken van zo'n uh, zo thema-uitzending is dat, um, is dat uh, je wel eens wat nieuwe artiesten tegenkomt. En Artie Shaw was er ook zo één voor mij die ik nog niet kende. Artie Shaw was een uh, Amerikaanse klarinetist, maar ook uh, schreef hij vele nummers. Hij was een uh, bandleider en hij was een acteur en hij was een schrijver. Een Hele, heleboel uh, dus. Hij was een uh, grote innovator in de big band uh, scene van die tijd. Hij experimenteerde veel. Als hij uh, zijn orkest goed op de rit had en succes had... stopte hij er eigenlijk mee omdat hij geen nieuwe uitdagingen meer in zag. En ging hij, uh, een pauze, uh, nam hij een pauze om bijvoorbeeld een tijdje te gaan schrijven. Hij heeft een aantal opmerkelijke dingen gedaan. Hij heeft bijvoorbeeld uh, Buddy Rich in zijn orkest gebracht heeft Billy Holiday als uh, de zangeres aangenomen in 1938. Daarmee werd hij de eerste blanke bandleider... die een uh, voor fulltime zwarte zangeres inhuurde... om ook door het zuiden, zuiden van Amerika te gaan, uh, gaan toeren. Ja, in zijn pauzes ging hij dus verder uh, naar zijn zoektocht voor meer uitdaging. En dat deed hij bijvoorbeeld door uh, de literatuur te gaan bestuderen. Maar ook bijvoorbeeld een, uh, een studie voor... Uh, gevorderde wiskunde te gaan, uh, te gaan uitvoeren. en zijn uh, producers die verklaarden hem nog wel eens voor gek... omdat hij zoveel succes had met zijn muziek... en dan uh, eigenlijk op zijn hoogtepunt van zijn succes stopte. En Artie Chorros' uh, eerste reactie was dan altijd... vertel ze maar dat ik, uh, dat ik geestelijk uh, gestoord ben. U gaat luisteren naar de man. Uh, en ik ga twee nummers van hem draaien. en Het eerste nummer heet Stardust en het tweede nummer heet men from march Show met The Man From Mars. Een andere verrassing voor mij in de zoektocht voor deze uitzending... was P.V. Russell. Ik kwam een album tegen, Swinging With Pee-wee uit 1961. Een geweldig album. Ik ga er zo direct twee nummers van draaien. Pee-wee Russell, ook een clarinetist... die uh, gekarakteriseerd werd eigenlijk als uh, uh, vooruitlopend op zijn tijd. En door sommigen zelfs als een, uh, als een vroeg voorbeeld van vrije jazz werd aangeduid... En uh, een mooie quote van uh, Coleman Hawkins was eigenlijk: voor 30 jaar heb ik naar hem geluisterd met die gekke nootjes. Hij, uh, uh, hij dacht altijd te denken dat ze verkeerd waren, maar ze waren het niet. Hij is altijd een beetje anders geweest, maar toen hadden ze nog gewoon geen naam voor hem. We gaan luisteren naar twee nummers: Midnight Blue en Englewood. We luisterde naar twee nummers van P.W. Russell. Het volgende nummer wat ik ga draaien is van Buddy DeFranco. Buddy DeFranco is ook een hele bekende clarinettist. En die uh, ging eigenlijk verder waar... een uh, clarinet in de jaren dertig als uh, typische swing, dixi dixieland... Uh, een klassiek jazzinstrument uh, bekend is geworden. In de jaren veertig is Charlie Parker opgekomen, heeft zijn... Uh, improvisatietalent op de saxofoon losgelaten. En um, Buddy DeFranco dacht... waarom kan dat ook niet voor de klarinet? Is het zo'n moeilijk instrument? Um, en hij is erin geslaagd... om daar geweldige improvisaties ook mee te maken. En wordt daarom ook uh, in Amerika... Mr. Klarinet genoemd in die tijd. Hij heeft een album uitgebracht in 1953. Dat heet ook Mr. Klarinet. En u hoort Buddy DeFranco... Met Kenny Drew op piano, Milt Hilton op bas en Art Blakey op drums. Dit nummer een klein beetje korter maken, want ik heb nog veel meer mooie muziek en dat past gewoon niet meer in dit uur. Na de jaren 30, 50, 60 wordt het toch wat minder met, uh, met, de, uh, met zeg maar, de inbreng van de klarinet in de jazz. En ik kwam in mijn zoektocht naar clarinetspelers wel een uh, geweldige artiesten tegen die tegenwoordig nog actief is. En dat is Anat Cohen. Zij is de Israëlische en um, zij is uh, opgevoed in, uh, in Amerika, uh, maar speelt wel heel internationaal, want ze heeft in verschillende bands gespeeld, onder andere de Big Band Diva en het New Yorkse Choro Ensemble. Um, en ze is daarom ook ge uh, geïnspireerd door Zuid-Amerikaanse en middle, middle, uh, middle Arabische muziek, uh, samen met de Jazz Bebop, de Postbop en de Vrije jazz. En u gaat luisteren naar een uh, nummer van haar. Dat heet J Blues. Het komt van het album The Notes from the Village uit 2008. En u hoort Annette Cohen op klarinet. Zij wordt onder andere vergezeld door Omar Avital op bas. En Daniel Friedman op drums. Jane Sunlitner op piano. En Gilad Hexelman op gitaar. J Blues. <tied>